Ja. Het NOS-journaal. Een Britse vrouw is overleden toen ze probeerde het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over te zwemmen. Een Franse krant meldt dat de reddingsbrigade een oproep kreeg van een schip dat de zwemsen begeleidde. Ze zwom toen in de buurt van Le Cap Griné bij Calais. De vrouw van 34 werd in een helikopter overgebracht naar een Frans ziekenhuis waar ze aan het begin van de avond overleed. Over de doodsoorzaak is niets bekend.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 Houd afstand tot de auto voor je, want voor je het weet rijd je auto verticaal. Dat overkwam mij. Maar ja, auto voor me niet geraakt. Ik kreeg zelfs een complimentje van, van, de, van de Belgische politie. Ik heb ook de Belgische wegen niet gemold. Nou ja, gelukkig was de middenberm van beton. Was echt wel een shock hoor. Holy mo. En al die clichés zijn natuurlijk ook waar. Hè? Ongeluk zit in een klein hoekje, door het oog van de naald, et cetera, et cetera. Nou ja, gelukkig meer dan fantastisch vervangen door Jan Emaus. Dank mijn vriend. En uh, uh, volgende week is hij ook zes weken lang uh, uh, ja u, u, uw gastheer. Dus uh, u bent in goede handen. Uh, verder maak ik ook nog even melden dat Radio 6 dit weekend zo top was. Hebben jullie geluisterd? Radio 6? Helemaal niks. Nord Jazz Festival. Ja, ja, ja. Fantastisch zeg. Kijk, ja. He, dat was mooie Rotterdam. Nee, ik vind dat echt helemaal te gek. Goed, uh, genoeg geprutsel, Mijn gasten vanavond. U hoort ze al. Uh, het zijn er een hele hoop. Ze, ze waren een beetje verdrietig toen ze aankwamen. Want ze dachten dat hij een piano stond. In deze rare ja, uh, denk je dat. Uh, studio van, uh, van Radio 1. Nou ja, dat is een nieuws- en sportzender. Die hebben geen vleugels hier. <lacht> Goed, uh, welkom Friedrich Lavatsch. Uh, hij uh, is de initiatiefnemer van dit hele gebeuren. Ik namelijk uh, een vrouw. Oké, okay. uh, uh, hij heeft namelijk uh, een, een aantal top-Nederlandse nummers, klassiekers gewoon. Vertaald in het Duits, zodat het onze, onze uh, Oosterburen ook eens kunnen genieten van wat wij toch ook kunnen hè, zingen. Uh, hij heeft meegenomen Mieke. Mieke Stemmer, denk ik, mijn grote vriendin. <lacht> uh, ik ben een grote fan van haar. En dan uh, Rob Stoop. Uh, die, nou, die heeft geen piano, maar had gelukkig zijn accordeon bij zich. <lacht> en uh, Peter was daar natuurlijk weer op zijn contrabas En Louis Terburg. Met heel bescheiden percussie. Dat zijn altijd de grote, vind ik. En dan staat er... Daar... Oh, hey, je bent even ja, gaan is... zitten. Nou, Rudolf, uh, op de video. Uh, eerste nummer. Uh, als het goed is, heeft uh, Jan het vorige week gedraaid. Ik, en nu krijgt u het live te horen. Eén van de vrolijkste liedjes, uh, ja. toch? Ja, van, van Doris. Van Doris, ja. Oh. We, we, we, we, kan jij dat... Ben jij oud genoeg voor Doris? Ja, ja, ja. Ah. Zeker weten. Pussymaal. Ja, ja, ja. Laat maar dan het maar aan het Friti. Prachtig open. vak, man. Friedrich, het ja, is ja. helemaal aan jou. Oké. Okay. Es leven twee motten. Mijn maak moe. Mijn twee motten. De beugde roe. Man liet een van zes erin. Van een zwartje blut beweegt. Ze Sie ziet hier erklemmotten fris. Dat is er een starke motte. Is ze me niet Charlotte? Ihnen nicht genug. Die Niesatten Motten in meinem alten Hut. Anfangs habe ich mich öfters gefragt, was kribbelt da, ob etwas an mir nagt. Vielleicht sollte ich mich doch öfters waschen. Ich hat's am Anfang nicht kapiert und sah erst nachher, wie es funktioniert. Es sind zwei Motten. Die ganz fleißig naschen. Ich hätte fast mit Gip gespritzt, da was die wahre Liebe is. doch entschied, das Liebespaar in Ruhe zu lassen. Ich leben zwei Motten in meinem alten Hut. Und in zwei Motten fällt es dort genug, man wäre einfach süß erregt. Een zarten Glück bewegt, sie sieht wie er. Klamotten frisst, das er een starke Motte is, sie nenn Charlotte. En ee nenn ik die nieuwzarten Motten in mijn eigen Hund. Dass ik ich mijn leven lang alleine bin, das komt van mijn eigen Über die Ehe kon ik nur spotten. Man rief, du sollst dir einen neuen kaufen, Mann, bevor de lauter Hut von alleine laufen kan. Besorge dir doch mal een paar frische Klamotten. Aber ein Gambler, zo so wie ich, lässt de eines im Stich. Die zwei Großen und jetzt auch die kleinen Motten. De familie Motten lebt in meinem Hut. Sie rennen in Rotten. En ik vind het goed. Ze vinden mijn kragen toll en fressen zich den Magen voll. Dass eine Motte Klamotten frisst, is, weil. Erne Motte is die lieve Charlotte. En die lausige Knut, die nieuwse Motten in mijn alten Hut. Yes! Ah! Yes. Hartstikke ah, goed! Oké, okay, Dini Lida, Friederik en zijn gezelschap. Even heel korte inhoud van het programma straks. Uh, ik heb een paar mooie songs, zoals die afgelopen 3 juli klonken in Paradiso... bij de jaren 80 hitclub van Het Parool. En ook Mieke was weer van de partij. En uh, ik heb een hoorspel per herhaling. <coughs> Sorry waar is de knop. Uh, dit keer een, uh, een, een stuk van Maarten Asscher. Uh, Julia en het Balkon uit 1997. Ik heb een mooi goud, mijn verhaal, over de Zwitserse garden in Rome. Ik heb een opwekkende boekentip over honden. Verder natuurlijk Mysterie van Emily, Co over poëzie uit Curaçao. Kees Brusse en Co van Dijk lezen weer een kronkel van Carmichelt. F. Starik doet zijn moeder. Uh, jammer de verse track tracers En uh, een fijn gesprek met de reeks van Beuningen. En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 Ja, wat is literaire kwaliteit? Hè? Wat maakt een roman goed of slecht? En wanneer is een roman of, uh, literair of juist niet? Nou, en zijn die dingen wel objectief vast te stellen? Nou, misschien wel. Misschien zijn er elementen in een boek... die bepalen dat het, al, dat het als goed of minder goed wordt gezien. Nou, welke boeken vindt u goed of juist niet goed? En welke vindt u literair of juist niet? En waarom? Dus doe mee aan dat uh, Nationale Lezersonderzoek. Dat kost maar vijf minuten. Nou, tenslotte uh, website www.adelinevanlieer.nl... Uh, kan je jezelf uh, op abonneren, maar gewoon ook. Uh, je kan alles terugluisteren, playlists bekijken. Je kan ook mailen naar het Goede Leven. Je kan me bevrienden op Facebook. Daar zet ik ook al die podcasten neer. En uh, uh, twitteren doen we ook nog, geloof ik. Doe je dat? Uh, ja, hey, Elisabeth is bezig. Het uh, N8 VH Goede Leven. Nou, dan is nu de microfoon voor Mieke en Rob en Peer en Louis. Mens, trouw dich leven. leven. Du lebst nur ganz kurz, nur ein einziges Mal Und wenn's dir nicht passt, du hast doch die Wahl Mensch, trau dich zu leben Und frage dich nicht jeden Tag, jede Nacht Wir hätten das wohl meine Eltern gemacht. Und was hat mein Elfreund und Vetter von mir? Und nicht auf den Nachbarn mich mal ins Visier. Und warum man, anstatt verstrebener Mensch trau dich zu leben? Anderen, sie wählen für dich seinen Hut und auch deinen Anzug, denn es steht dir so gut und auch dein Leben. Sie weisen den Pfad, wo entlang du sollst gehen und sagen: "Für Teufel, dann bleibe nicht stehen und hast du dich." Hilfe tut Er Erwarten Kirch und Kneipe dich schon. So viel sollst du den Armen noch geben. Mensch, trau dich zu leben. Die anderen wissen, wie es sich gehört. Volgst du dem Rat nicht, dann ruft man verstört. So sollst du leven Du sollst dich nicht zeigen mit so und mit so Und heiraten nicht unter deinem Niveau Und da so zu wohnen mit kleinen und fein Denn dann wird verfönt, wenn man anders will sein Das wird dir nur mal nicht vergehen Mensch is das Leben. Das Leben is herrlich, das Leben is schön. Dein Käfig steht offen, flieg aus in die Höhen. Mensch, trau dich zu leven Halt deinen Kopf hoch und sei sen. Du und sonst keinen bestinnst, was du musst. Zal lief, für die anderen macht's ihnen bequem. Doch auf deinem Quadratmeter sei souverän. Was du suchst, kan kein ander dir geben. Mensch, trau dich zu leben. Nou, Friedrich, blijf jij maar daar zitten nu even. Kom jij ook zitten, Mieke. Eh, trek even een microfoon naar je toe. Die daar van. waar het rode lampje oh en allemaal. Doe alles wat je zegt. All right. Okay. Nou, uh, Friedrich. Ja? Ja, ik, ik ken jou uit een ander, ander leven. De, de, heel lang geleden, toen je nog Frits heette. Ja. Waarom nou, je... Nee, nee, het is anders. Oh. Ik heet Friedrich. Oh. Maar moet je je voorstellen, word je in 1947 oh. geboren... en dan is je voornaam Friedrich Wilhelm. Dat ligt moeilijk. Dus ik heb mij dan altijd fris laten noemen, omdat ik me er zo voor schaamde. Totdat ik oh. eindelijk dacht: van ik hou op met me te schamen. Ja, natuurlijk. En ik heet gewoon Friedrich. Oh. Voor de van nog eenmaal. Hoe kom je aan die naam? donderwetter? Uh, mijn moeder is tsjechisch oostenrijks die komt uit Praag. Dus ja, ik was het tweede zoontje, dus ik moest dan uh, uh, aan de, de Oostenrijkse kant vertegenwoordigen qua naam. Oké, okay. en uh, spraken sprak jullie thuis Duits? Nee. Helemaal nee, niet? Nee. Dat was ook allemaal beladen in die tijd waarschijnlijk. Denk je? Ik weet het eigenlijk niet. Maar elke zomer werd ik wel naar Oostenrijk gesleept. Elke vakantie moest ik weer naar Oostenrijk toe. Ja. Dus ik heb het heel veel gehoord. En ja. met name Oostenrijkse. Ik denk dat je ook nog kan horen dat ik eerder een Oostenrijkse tongval heb dan een Duitse. Oké. Okay. Uh, nee, maar verder vind ik Duits een vreselijk moeilijke taal. Moeilijke taal? Ja, beeldschoon, maar heel moeilijk. Maar, maar daarom ben... ook zo mooi. Het is veel, veel, uh, veel preciezer dan Nederlands. Heb je, Nederland, heb je Duits gestudeerd? Ik ook? heb een vertaaldiploma ergens liggen. Ja, het is. Maar heb je nooit uh, professioneel gebruikt? Alleen nu, nou ja, bij deze, <coughs> deze liedjes. Oh ja, Ik vind het wel aardig professioneel, vind je niet? Nou, nee, Adeline, dat je. dacht nee, ik nee, ook. Nee, nee, dus dacht ik wil je niet Maar luister, het begint al goed. Want hoe kwam je op het idee om dit te doen? De, nou, die Nida Ja, er zijn allerlei antwoorden op die vraag... Eén daarvan is dat ik oprecht meen... dat ik het prachtig zou vinden als Duitsers konden horen... wat er mooie liedjes hier bestaan. Dat er dus, in Nederland hebben we, we, hebben, we hebben wiet, en we hebben klompen, we hebben tulpen... en allemaal dingen die ze van ons kennen. De maar de die liedjes die kennen en ze niet. Ja. nee. En, en die vind ik prachtig. Dus dat is een, een reden. Een andere reden is eigenlijk gewoon omdat ik het ook vreselijk spannend vind... om te kijken of het lukt überhaupt zo'n... Zo Zo'n zo lied wat eigenlijk voor ons heel belangrijk is. En iedereen kent of dat, of dat kan. Of je dat een ander jasje aan kan trekken. En of dat dan nog steeds hetzelfde lied is. Ja. En Mieke, heb je dit ook wel eens in het Nederlands gezongen? Mens durft te leven? Um, nee, deze niet. Maar wel... Um, uh, Amsterdam -Huild. Amsterdam House Wat je straks gaat doen, ja. ja. Nou, en hoe heeft hij dat vertaald? Bekt dat lekker? Echt wel, ja. Maar het is natuurlijk een beetje... Uh, mijn, mijn moeder zei van, nou, Dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen. Je kunt het niet inderdaad zingen. Ja. Nou, dus, dat is natuurlijk heel heftig. En, uh, nou, want ja. het is natuurlijk een... Een, een, een Joods lied. Ja. ja. En, maar ja, volgens mij uh, kan het wel. Ja. nou, ze straks horen. Het waren ook Duitse Joden. Dus uh, nee, ja. Het zou natuurlijk wel heel gek zijn... Uh, nee, maar uh, het, is, het is anders. Het is gewoon... Volgens mij kun je gewoon juist op deze manier uh, laten zien laten horen de, hoe het was. Ik bedoel, zonder een, een, een soort uh, uh, de, de uitgangspunt of zoiets, weet je wel? Ja. Ja, ja, ja, zonder het veroordelen of van... Uh, vooroordelen? Ja ja, geen, ja, ja, precies. Nee, tuurlijk. Uh, Hebben jullie trouwens een naam als band? Nee, hè? Nee, eigenlijk niet. Want nee, het, het, is is het, is het is een project. Het is een project. Ja. Ja. Want jullie presenteerden het, vond ik ook wel leuk, in het Goethe-instituut. Ja. En hoe vonden ze dat daar? Waar ze tevreden over je vertalingen? Zeer, ja? zeer, zeer, zeer ja. tevreden. Ja, ja. Echt, ik, ik, ik heb eigenlijk geen, uh, ik eigenlijk uh, geen, kritiek gekregen, niks. En, uh, ze zijn wel degelijk toch wel heel kritisch, daar. kritisch ja, ja, als ja, het me op ook wel, ja. Ja, Ze zijn zeker kritisch daar. Ja. En uh, nou ja, heeft dat echt, echt, echt waanzinnig gedaan, weet je? Want het is echt ontzettend moeilijk om gewoon de, dezelfde sfeer. Precies. Uh, in het Duitse dan weer neer te zetten. Ja. En dat heeft hij echt, echt heel goed gedaan. En, en dat de... het ook nog zingbaar is. Ja, want het, het is, voor mij is het bijvoorbeeld heel goed om uh, te zingen. Ja, en jij vindt, het, jij komt natuurlijk uit het oosten van het land, dus uh, hè, nou, bij... dat was al een tijdje geleden. Maar... Ja, nee, maar goed, nee, maar dat Duits, dat was <laughs> ja, okay. natuurlijk bij jou wel in de buurt, toch? Ja, zeker. He? Dus daar ben ik wel een soort van mee opgevoed. Dat bedoel ik, en, ja. ja dat vind, dat, ik, ik vind het een, echt een prachtig taal om in te zingen. Je bent hier geweest met de, de drijmen in Snee, of wat ja. is het? Ja, toch? Ja, ja. ja ik, ik, ik zing al heel lang Duits. En ik vond het ook heel leuk dat uh, Friedrich mij uh, vroeg voor dit uh, project... Ja. Om, en anders had ik zijn hoofd er ook wel een beetje afgeslagen. Of Als je het niet is, gedaan, iemand, iemand anders had <laughs> ik en, maar. En, en waarom is het zo lekker om in Duits te zingen? Juist omdat het zo dichtbij uh, je. Uh, nah. Nou, de, de, de, de, de, de articulatie is heel fijn. Het is ganz geschmeidig, Duits Deutsch hoort zich zo ganz geschmeidig ja Ja, maar nu praat je Oostenrijkse schat. <laughs> ja, dat, dat hoor ik niet. Nee. <laughs> nou, jij moet maar denken van, net deed je Zwaai uh, Motten, die, ik wil Doris zong het ook, uh, wat is het? Quasi-plat ja. Amsterdams. Quasi-plat Amsterdams en jij dan in het Oostenrijks. Ja. Maar goed, dus het, het, het, het bek lekker. Nou, ik vind het ook een hele uh, romantische of op, op poëtische taal. Ik vind het echt heel echt de beste taal om in te zingen. En uh, wil ik nu bezig ben met een Nederlandstalige cd. Echt waar? ja. Wat leuk! Ja, die is bijna af. En, die wat, komt en, en in eigen uh, liedjes over bestaande liedjes? Nou, uh, de, de, de, de, de titel is uh, uh, de, de Tante Leen meets Billie Holiday. Oh, wauw. En um, de, de, de vertaling van Billie Holiday. Er zijn oh, nieuwe liedjes. En, uh, Laat ze iets horen. Eén zinnetje. Doe een heel klein stukje. Uh, wat zit in je kop? En toch haat ik je niet... Wat doe jij me verdriet, wat ik wist. Nee. Oh, heerlijk! Ah, oh, ja, oh, tante ja, Mieke! Oh, oh. tante Mieke. Ja, heerlijk! Oh, ja, heerlijk. Oh, dus dat, die komt in, uh, in uh, september, komen er twee singles uit en in oktober de, okay. de CD. Oké, kom je ze hier zingen, hier langs? Ja, tuurlijk! Ja, Altijd. Of, of moet ik nee, aan ja. het piano Ik je We wel op piano nee, ja. staan natuurlijk. Ja, dat wel. <laughs> dat wel. Soms kun je dat dus niet <laughs> Nee, nee, nee. Hé, <laughs> ja. oh. hey, uh, uh, uh, Friedrich, moet ik even dan jouw uh, muzikale doopstijl lichten. Want dat gaat helemaal terug tot, uh, nou ja, de eind jaren zestig. Tot, ja, tot de dinosaurus. Ja. Tot de dinosaurus. Uh, Zat je in het begin al bij CCC Incorporated? Nee, of was je losvast... Uh, nee, ik, ik zat niet in het begin. Ik, ik was uh, als een soort van hulpje meegegaan naar de commune. Ja, in neerkant. Ja, ja. Dus ik heb wel die hele communiteit meegemaakt. En toen bent door, door Joost en Ernst min meer het podium opgelokt. Joost Belefant, de Ernst de Jans, ja. Ja. ja. Oké. Okay. En later, want een van mijn favoriete nummertjes is nog steeds... He, gezellig. Da, ja, da, da, da, da, ja, da. ja, gezellig. En dat was jij ja, samen met, uh, met Ernst en... en sorry, met, uh, met Joost Pieck. en Fred Pieck. Ja. ja, en een van die drie heren had een mantelpakje aan. Ja. En dat was jij... Ja, en toen was ik ook al zo'n slang. Ja. Dat was heel Zo ken ik hem. Dat is de eerste keer dat part, ja. Ja. Ja, en, uh, ja, Mijn uh, ja, gitarist die die was helemaal van, verliefd ja. op hem. Nee, serieus. Die, was echt, het is echt zo, die vond het echt zo supercool dat uh, hij dat deed. Ja, ja. Dat was natuurlijk echt een, nou ja, een heerlijk stelletje. Doen jullie nog wel eens iets samen? Want uh, Joost steeds... heb ik pas weer opgetreden. Dat was heel erg leuk. Ja. Oh, ja. uh, de Slambeland-band heb je toen ook uh, ingezeten? Ja. Dat was eigenlijk de voortzetting een beetje, hè? een jaartje lang, uh, van de CCC. Nou, het was hele andere muziek. Oh. Dat is ja, ja, ja, ja dat is ook ja, Eigenlijk meer een opmaat naar uh, Doema eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Eigenlijk. Ja. Want daarna werd de band toen ik want ik wilde opeens op zee gaan zeilen. Ja. <laughs> en allemaal uh, stoute dingen gedaan. En daar uh, ga ik nu verder niet op in. Dat vind ik wel jammer. En, uh, Wieke, weet dat? Dus toen is het... Uh, <laughs> Begeleidingsbent van Boudewijn de Groot geworden. De rest van de slumme Ja. En daaruit toen kwam dus Henny erbij. En toen Henny er eenmaal bij was, toen had je opeens Doe Maar. Ja, ja, ja, ja. Had je erbij willen zitten? Nee, daar ben ik veel te lastig voor. Nee, nee. Nee. Ik vind het muzikaal heel mooi hoor. Ik moet heel voorzichtig zijn wat ik nu zeg. De, de... Okay. Maar in, in 79 uh, had je opeens het idee van... ik ga een plaatje maken. Wat is dat nou? Nou, ik woonde toen op Ibiza op, op een zeiljacht... En ik had toen een Duitse vriendin en die had een, een zoontje. Een heel lief jongetje. Ricardo heette die. En we hadden natuurlijk helemaal geen geld. En ik speelde een beetje viool op straat. En hij had geen schoenen. Dus had ik op een gegeven moment had ik genoeg geld om schoentjes voor hem te kopen. Kleine witte schoentjes. Maar die deden pijn, toen ik, want die moesten nog ingelopen worden. Dus steeds als ik die schoentjes aan moest, dan, dan nu zong ik een beetje gewoon... Ik, van, uh, een liedje. Schoen, ja, zo. En... Later de platemantsepij zei opeens, ja, maar dat is een, dat is een mooi liedje. Ik zei, Het is helemaal geen liedje. Dat is ik alleen maar als hij zijn schoentjes aan moest. Maar het is een singeltje geworden. Zullen we een stukje laten horen? Okay. Heb je het klaarstaan, Lies? Dat vind ik Dat is Schoelied. Ja. Dat is, uh... kan je het vinden, Max? Max Rozenbeek, techniek. Elisabeth van Scherpenzeel, regie. Ja, hebben ze. Oké, okay, dat is Shoe ik heb neue Schuhe, neue schöne Schuhe, schöne weiße Schuhe. Uh, uh, uh. ik heb neue Schuhe, neue schöne Schuhe, schöne weiße Schuhe. Damit kan ik laufen en springen en tanzen op den Spielplatz. Jeden Tag laufen und springen und tanzen Auf den Spielplatz. Jeden Tag. Ricardo Bist du mijn Freund? Nee. Oh, sag nicht nein. Ik wil dein Freund sein. Daar ben ik traurig. Ik möchte dein Freund zijn. Het is wel mooi, ja. is het um En dan segeln we om die ganze wereld. Ben je Beren sammen even in mijn je wil? En dat zeilstift. Ja? ja. Hey, en uh, op de achterkant van het plaatje stond het nummer ja, ja, het in Bal. Was een, ja, het was een zeer heftige relatie en daar wil ik verder niet op ingaan. Alweer niet? Jezus, nee, nee, nee, nee. dat is waterkoken, nee, nee, nee. geen thee zetten. Ik heb aardig, zetten. aardig wat geheimen die ik... Uh, Stel ja. <laughs> ja, okay. gewoon even iets leuks. Uh, Hoe ging maar, het verder? Nou, het, het, het leuke was natuurlijk dat ik... Ik, dat, ik was echt straatarm. En ik had wel, wel een mooie zeilboot uh, waar ik op woonde. Maar ik had geen cent. En opeens lag er uh, zo'n zo ticket van, uh, van uh, poly, Polydor. Moest ik met hem, uh, met dat jongetje, naar Nederland vliegen. En een singeltje opnemen. En een clip opnemen. Zo kan het allemaal gebeurd. Ja, werden we opgehaald in, bij Schiphol. Ik was eventjes, een week lang was ik eventjes... Een popster? De man, ja. Goed, en, uh, uh, Maar je, je, ondertussen heb je bij je, je dus met, met de Drie heer gespeeld, maar ook de, de Virtuose Matroos heb je ook aan meegedaan? ook meegespeeld, ja. En wat is Freddy in die Duisenjäger? Ja, dat, wat is dat? En dat, <laughs> dat is. Uh, ik, ik, ik denk dat ik een woord zelf bedacht heb. Dat is. Uh, wij spelen salonpop met hun, dus, uh, uh, Duitse popliedjes of uh, hits. Niet echt slagers, maar hits, maar zo dingen als doe en. Marmorstein Oeh, wat IJzenbricht. O, en IJzenbricht. Oh, heerlijk. Dat deden de gastpakketen ook. in de ja. Lieber, ja. in de Regenveld. Ja. Dam, dam. En met Louis trouwens ook. Die zit er nu ook bij. Ja. En dat is, dat is een heerlijk liedje, een heerlijk bandje. En, als ik dan en tegen ook men... bijna allemaal Duitse nummers? Alleen maar. Alleen maar Duits. Ja. En dan krijg je dat rare dubbele. Als ik dus tegen mensen zeg... Ja, ik heb ook een beetje alleen maar Duitse muziek is. Duits? Nou, dat is maar als ze eenmaal spelen, dan gaan ja. de aanstekers ja. omhoog. Ja, Dan vinden ze het leuk. Ja, I know. Hey, <laughs> ja. Een ik heb proberen op te zoeken. Wat ja. is dat? Het eerste bandje, wat ik ooit zag, dat waren de Jets. Dat was zo'n vetkuivenbeentje die de Shadows naspeelde. En een Duzenjäger is ook een straaljager. Het is gewoon Freddy in de Jets, eigenlijk, hm. maar dan Duits. Oh, oké. Okay. Goed. Een Dusen, je Kan ook. Een of Duzenjager. Oké. Okay. Veel, lekker veel Moest veel omlaad in de naam, ja. Goed, nog een nummer. Ja, uh, het dorp. Het dorp. Ja. Dat is ook een hele echte classic. Ja. Mag Mieke blijven zitten? Probeer de langste wurmen. Ja, het is ook een lied waarvan ik. Ja? Nou, een lied waarvan ik dacht dat het niet vertaalbaar was, omdat het zo ook zo... zo gedateerd was. Maar. Nou, ik laat het aan de luisteraar. Eigenlijk had hij het voor mij ge, uh, vertaald. Ja. En ik, ik kon er eigenlijk geen chocola van maken, zeg maar. Ik, ik, ik, ik voelde mezelf niet uh, oud genoeg of zo. Om, om, ja, om ja, zo heel, ja, ja. Die, dat hele sentiment. Ja, precies. Ja, ja, ja. Hij heeft het toen gewoon uh, in mijn toonsoort uh, uh, gezongen. En het bleek waanzinnig mooi. Ja. Dus dat was heel grappig. Ja, dat, ik dat heb ik niet Nee, <laughs> dat heb ik niet gezegd. Oké. Ik heb een ansicht aan de wand, met een scène op het land. Een Pferd dat träumt een hond terbell. Ein Platz mit Müllers Metzgerei, ich weiß, es ist auch nichts dabei, aber hier kam ich nun mal zur Welt. Mein Dorf, ich weiß noch wie es war, neben der Kirche war die Bar, das Knattern von den Wagenrädern. Eine Kuh gut in der Nacht, ein Hahn, der kräht aus aller und schüttelt mit den Federn. meines Vaters, Sah ich die hohen Bäume stehen, Ich war ein Kind und war mir sicher, Das würde nie vorübergehen. Brauchte damals nicht so viel Und lebte noch in schlichtem Stil Mit frischen Blumen auf dem Tisch Bis dann auf einmal irgendwann Die moderne Zeit begann Die Tafel wurde flott gewischt Und sieh, was hat man jetzt davon Die neuen Klötzer aus Beton Und Glas, in denen sie jetzt leben Zentral geheizt und sehr bequem Und jeden Abend fernsehen Wie auch die Nachbarn daneben Und in dem Garten meines Vaters Sah ich die hohen Bäume stehen Ich war ein Kind War mir sicher, das würde nie vorübergehen. Die Jugend gibt den Dorf einen Schock mit Bittelhaar und Minirock, sie wollen Liebe statt Gewalt. Ich weiß es, ja, sie haben recht. Natürlich wäre das nicht schlecht, doch trotzdem fühle ich mich alt. Habt die Eltern noch gekannt, wie sie als Kinder Hand in Hand über Gräben sind gesprungen. Doch diese Zeit ist längst vorbei, was mir von meinem Dorf noch bleibt, ne Ansicht und Erinnerungen. Im Garten meines Vaters sah ich die hohen Bäume stehen. Ich war ein Kind und konnte nicht wissen, das wird einmal vorübergehen. Het is jammer dat Frizo het niet meer kan horen. Hè, oh. Frizo Wiegersma? Ik denk dat hij dat heel leuk had gevonden. Godzame. Um, ik, ik dacht ook, uh, uh, ik, ik vond het wel mooi. Uh, ik vraag altijd uh, om wat muziek mee te nemen. die jullie heel uh, inspireert of mooi vindt. En toen kwamen jullie met, uh, met de nummer van Maarten van Rozenhaal. Pierre, jij hebt natuurlijk met hem gespeeld, hè? Lange tijd. Als ik hem ook even zit. Heb je een kruk? Neem even een kruk. Neem een kruk. Neem een kruk. Even dat kom, nu... kom je even bij mij zitten? Kijk maar. Kom bij Nee, dan liever niet eigenlijk. Pedofiel. Wat is dat? Ja, Pierre, jij koos het nummer? Nou, vanwege het mooie lied. En ook omdat het op zijn routvertentie stond. Ach, Jogi, En omdat Pierre dat zo verschrikkelijk mooi heeft gezongen. En ik vond het helemaal toepasselijk om dat nu te draaien. Het is uit twee voorstellingen die we op Parade deden in 2006 en 2007. Jij of met Maarten of alleen met Pierre? Met Maarten en Pierre en Geert, Bob Fosco. Met Wouter tijd en Richard Heijermans op Gitaar en Dooms. Wouter arrangeerde dat ook erbij. En toen zong Pierre dus een lied van Maarten, waar Maarten bij was. Ja. En was er, was, er, was er content mee? Ja, die kwam dan na Pierre kwam die op en die begon dan een, een heel stuk uit het scheldwoordenboek van hem voor te lezen. En ja, dat is zo leuk. Ja. Echt, dat is echt gek. Ontzettend... Dat is een mooie show. Ja, ja, ja. Maar goed. Ontzettend jammer dat hij er niet meer is. Zul, nou. zullen, we, zullen we deze versie van Pierre laten horen? Laat me horen, ja. Okay. Zo mooi. Wat je doet. Zie jezelf nou lopen, door gerookt en straal bezopen, uitgewoond en doodgebloed. Oh met je helm op en je zwaard tegen monsters, tegen draken, jij zou de buurt weer veilig maken. Op je houten stok als paard, oude merk merk je nou niet hoe hard je praat, dat het geen pijn doet aan je oren, om steeds maar weer jezelf te horen. Als kapitein, en je roept naar de matrozen: dat je ze helpen zult met lozen. Tot jullie in de haan. Ach, je vraagt het iedere ochtend weer. Aan Ivanhoe Ho en Tim Tattoo, ontzetten hen en minneer toe. Red vandaag nou ook een keer. Deze lul van een meneer. Het opeens afgelopen, sorry. Dat is mijn, uh, mijn fout. Nou, dat was uh, Pierre van Duyl die uh, een, een prachtlied van uh, Maart van Rozenaal interpreteerde. Uh, dat werd gezongen op de parade in 2007 geloof ik, hè? Ja, 2006. 2006. Ja. ja, we hebben daar ook nog de, de, de Gouden Mus uh, voor gekregen. Voor dat programma? het beste theaterprogramma. Ja, ja, want dat heet ook Echte Vrienden of hoe heet dat ook alweer? Nee? Ja, de Mus, de Gouden Mus. Ja, maar dat programma, hoe, hoe, heet, hoe noemden jullie het programma toen? Niks van rottigheid. Oh, niks van rottigheid. En, ja, ja. En dit was nog meer rottigheid. Oh ja. <laughs> Oké, okay, dat is peer wassenheid die je hoort, bassist. Ja. Um, ik denk dat het nu wel een mooi moment is om uh, een, een ander gevoelig lied te zingen. Amsterdam houdt. Uh, uh, nou ja, wat jij al zei, je moeder zei van: Oh, ga je dat zingen? Ga je dat vertalen? Je ja. het uit. Uh, en, en Friedrich, jij vertelde me dat het was ook moeilijk was om dat te vertalen. Ja, um, het gaat over iets onvoorstelbaar, vreselijks. En dat moet dan in een liedje. En een liedje moet altijd lekker klinken. Dus op een gegeven moment moest, iets, moest ik iets vreselijks... Vertalen. En dat lekker je... laten klinken. Ja, ja, ja. Gek, en, gek, ja, ja, ja. Uh, ja. Ik, wou, ik, wou er, ik ben ook opgehouden. Op een gegeven moment. Ik dacht van, nou, dit doe ik niet. Dit gaat te ver. Dit, ik... ik had het gevoel dat het pervers werd. Maar het, het is uiteindelijk... Ja. Mooi, ja... Ik heb het, ik heb het uh, Mieke horen zingen. Was het in Carré? Ja, hè? Ja. Nou, die heb ik hier ook uitgezonden. Ik heb het hier trouwens, in, in, in het Nederlands. En uh, als er iemand in Nederland het kan zingen, uh, vind ik, is het Mieke. Ja. En ook in Duits. Dus... Uh... Ik krijg het ook op mijn uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, Nederlandse cd. Ja, tuurlijk. Maar dan in het Nederlands. Dan in het Nederlands. Ja. Was voor het was, Zwarte Riek. Wel, ja. was van, van Zwarte Riek. was van Zwarte ja. Die dus eigenlijk liedjes had als van uh, in mijn stijfselkissie. Wat is dat? 64. Uh, ja. Mijn wiegje was in ja. stijfselkissie. Ja. Ja. En toen opeens kwam ze met dit hele serie... Ja, maar ze... ik heb gehoord dat of Zwarte Riek... over dit nummer zei van, nou oké, okay, ik wil het wel zingen... maar ze wil het maar één keer doen. Ze vond het echt zo pijnlijk. Nee, ja. we, uh, we hebben ze ook uh, uitgenodigd... om uh, Leeft te zijn toen ik dit... Dat ging zingen, Carré. Ja? Maar ja. ze zei... Ja, ja, ja oud lijken. Om helemaal naar Carré te slepen, dat had ze geen zin. <nog> ja, dat is, dat is, Echt waar? Ja. Ja, is, ik weet nog, uh, 180. En uh, ik ga het gewoon niet doen. Nou, dan, eerlijk gezegd, vond, was ik wel blij mee. Want ik, ik, ik dacht, oh, God, oh God. Ja, nee, nou precies, la, Laten we dan ja. deze aan Zwarte Riek op, uh, opdragen. Deze ja. uitvoering. Want Zwarte Riek ze heeft het wel heel mooi gezongen. Okay. Ja, ik Oké. Okay. Wenn vader mal wieder die alten Fotos zeigt, dan glaubt man es kaum, es ist in een Traum, das heitere Vierde, das heut nur noch schweigt. Dort war immer was los Gleich beim Tagesbeginn Das war dir so lieb Geschäft und Betrieb Mit Spaß Und mit Witz Das gab allen Sinn Und hattest du Einmal deine Masse Verpasst Dann vergaßt Du im Tiptop Dass du so Jemand nog abends, ganz spät. Ik heb schöne Olie, top Qualité. Amsterdam Weid, wo er seins hat gelacht. Amsterdam Weid. Das spielt es den Schmerz Amsterdam by Ho zain sat gelacht Amsterdam fehlt der Jiddische Scherz Wenn Vater zieht wie de Shabbat begann, dann glaubt man es kaum, es ist wie ein Traum, wie der Fosen hat uns sagt. Beim Hanikenfest fest der Licht und Wordt man gewenst van Kerz en Grenzen, en es wurde gefeiert acht Tage lang. Hier hebben jiddische Kinder. Om Shabbat Wurde gefielte Fisch genascht Wer das nicht kennt Hat etwas verpasst had hatte die Fotos Mit betretenen Augen aufgehoben Und flüsterte Mastel und Bruch Für die ganze Bespuren Massel und Bruch Für die ganze Bespuren Mastel und Bruch Ja, het blijft een heel mooi lied. En uh, Mieke, je hebt het weer prachtig gezongen. En jij ook mooi op de, op de viool, Rudolf. En, uh, en Rob op het de, op de, op de accordeon. Louis, je zit daar helemaal zielig in, in, je, in, je, in je hoekje. <lacht> hij, hij wil een beetje rammelen. Jij wil een... <lacht> Straks mag je weer rammelen. Straks mag je weer rammelen, oké. Okay. Goed. Um, genieten, hoor, niet Ja, toch? Ja, oké. Okay. neem maar wat te drinken, hè? Ik heb biertjes. Zij ze al op. Een biertje? Nee, jij, bent, nee dan jij, dan jij niet meer, Pierre. <lacht> uh, Friedrich, dit moet natuurlijk naar Duitsland. Daarvoor heb je het gemaakt. Ja. Hoe ga je dat doen? Help mij, Adeline. <lacht> ja. Ik, ja. ja we, wij zijn bezig. We zijn, we zijn lijntjes uitgezet. Er ligt een cd in Berlijn, er ligt een muntje. En... en het Goethe-instituut, kan ik jullie niet te helpen? Nou, alle culturele attachés in andere landen worden gesloten <lacht> vanwege de bezuinigingen. Ja. Ik weet niet hoe dat met het Goethe-instituut zit. Nou, het instituut is een, solide, Duits, ja, een zeer dat... solide instituut. Ja, dat, maar dat is van de Duitsers, hè? Dat is van de Duitsers, ja, die, ja. die hebben wel wat geld voor cultuur over. Heel veel. Ik heb ja. ooit gelezen dat de stad Frankfurt meer subsidie aan kunst uitgeeft... dan heel Nederland. Ooit was dat zo. Ooit was dat zo. Een zeer cultuurminnend ja. land. Ja, ja. Nee, dat is, uh, dat is bekend. Maar dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. Dat de moet toers, eigenlijk, ja. dat moet ook eigenlijk, ja. Daar zijn we mee bezig. Maar die grenzen zijn toch dichter dan je zou denken... Nou, het is heel gek. Je moet een, een, een, een, een iemand, een, een agent, eh, iemand. Ja, ja in, in Duitsland, ja, misschien. En in dit verband wil ik ook nog even iets belangrijks zeggen, voor ja. ik het vergeet. Oh ja. Nou, we hebben een website namelijk. Die ja. heet dieNederleader.nl. Ja. Er staat ook op hoe je eventueel die CD kunt verkopen, want dat zou ik ook heel fijn vinden als. Ja. Die. Uh, die stapel wat uh, lager weg. Ja, want uh, we krijgen niet alles te horen. Wat u allemaal op die cd moet luisteren is... Uh, Dat is Vlagge Land. Heel uh, Ja, oh, mooi. Uh, ja uh, Tiro... Tiro Tango. Ja. Van Sonneveld. En... Uh, eh, uh, uh, wat hebben we nog? Ja, Ketelbinky is vreselijk mooi in Duits ook. Ketelbinkie, ja, maar dat kan je nu niet doen, dan heb je een piano bij nodig. Als we het dan verliezen, met de madame, een alterkan. Wou je mijn raam, die vetten ratten, niet aus rotten rottenbaan. Nee, daar heb je een piano bij nodig. Ja, en er is hier geen piano, hè? Nee, sorry, nee. Die, nou, net, net of het mij schuld is. Nou, ja, nou, eigenlijk Pff, niet. Ik krijg na, nou, de Amsterdamse grachten, natuurlijk. Ja. Aan de Amsterdam, die Amsterdamse grachten. En uh, we krijgen straks nog iets, uh, iets heel moois. Uh, wacht even kijken. Oh ja, mijn testament. Oh, dat vind ik ook wel. Uh... Ja, het is heel vreemd. Is... Ja, de, paard, de, de, nou, doe de, eens de, even de eerste regels. Uh, even? Ik mag jetzt met 22 jaren van mijn jugend maar een testament. Zwaar kon ik geen penny sparen, schlauw en clever zijn, dat was niet mijn talent. Nou goed, oké. Okay. Uh, we, we krijgen straks nog een, een hele mooie uitzending. Oh, het is stil in Amsterdam. Kom, die kan ook niet. Vanwege de piano. Nee. nee. Die is helemaal. Misschien kunnen we nog iets, iets verzinnen. Oh, we worden moedig. Oh, we worden opeens moedig. Ah, ja. ja. Het is stil in Amsterdam. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Mm. Wat? Ik kunnen het proberen. Wat? Ja? Nee, maar het, ik heb het liever is. jullie nummers dan uh, dat ik nog een of plaatje draai. Ja, ja. Uh, als ik. Als, als, als, uh, Rob, Rob Stopen, de ik, iemand die... Jouw waspijl, maar... Ja? ja? ja Kom, op, Kom op, Mieke. Jij, joh. Ach, nee, het is stil in Amsterdam. Dat is... nee, en dan doen we het ik zou naam. nu nog, als, als laatste... En daarna krijgen we nog een uh, uitsmijter. Ja, dan ga je. Uh, oké. Okay. Okay. Ik hou wel van een beetje improvisatie, toch? Ja, ik verdenk Rob Stopen namelijk van dat hij... in de verte van uh, Mozart afstamt. Hij is goed, hè? Hij is heel erg goed, vind ik. Dus nu ja. gaat het opeens... Ja. Wow. Oh, <laughs> Moet je zenuwachtig ja, ja. uh, Dus opeens gaat het nu in plaats van op piano op akkoordion. Oké. Okay. Moet je even iets. Es ist still in Amsterdam, fast alle Menschen schlafen. Mm -hmm. Die Fahrräder und Autos sind jetzt lebensfremde Sachen. Nun paar sind noch dabei. Und Machen die Weg entlang die leeren Straßen, die leeren Leben es lieben, einfach so alleine laut zu reden, und einfach so, alleine laut zu singen, denn die Fahrrede und Sucht lebensbrennende Dinge wir alle müssen schlafen mm. uh, uh, uh, uh, uh. Es ist so still in Amsterdam Und Gott sei Dank Gein, denn wir in Es ist still in Amsterdam fast alle menschen schlafen Das schwarze Rossa, es funkelt rätselvoll, en ik fürchte, was aus mir jemals werden sollen. En zie, wie die Wolken bij Mondlicht treiben, en fürchte, diese Einsamkeit. Wil ik me immer blijven? Ik ben de Reisergänger in de Nacht. Für immer, auch wenn's mir ganz Spaß mehr macht, während alle Menschen schlafen. und leider gabs keinen der mir entgegenkam Wat moet Jon doen? Ah, echt helemaal te gek. En Mieke, Mieke, ik heb tranen in mijn ogen. Krijg dan, kijk dan. Meestal moet ik bij Amsterdam huil, lachen, uh, huilen, maar nu heb ik het hier. Ik vond het echt zo mooi. Dat, dat losse, dat is zo lekker en het is in de nacht. Het is zo... En we hebben dat fijn, dat kwarsje, Louis. Dat kwarsje. Goed. Een half jaar geleden vind ik ze nog helemaal niet. Wie? Wat deze jongens niet? Nee. Geen van allen? Behalve Friedrich natuurlijk. En Peerke toch wel? Ja. Okay. Nee. <lacht> zeg, nou dan uh, het lievelingslied van mijn broer. Echt waar? Ja. Oh, Alles van Dr. Leef Anders in Mijn ja, broer leeft oh, okay. nog. Ja, dat is, en, ja. Maar dit... Uh, uh, oh. Volgens mij hebben we ook toen mijn vader 70 werd een lied gemaakt op de deze melodie. Op de lezen van. Oh, ja. <lacht> dus gooi uh, hem er maar uit. Dat was natuurlijk ook een hele vertaalklus. Daar ben ik drie weken mee bezig geweest. Elke zin gaat in veertien maten. Dus op een gegeven moment dacht ik in veertien maten. Heeft hij het gehoord? Het zou wel leuk zijn. Hij heeft het gelezen. Oh ja. Hij heeft het gelezen en hij vindt het prachtig. Hij vindt het mooi. Ja, echt waar? Hij heeft het goedkeur. Want hij is natuurlijk van huis uit... Hij uh, is Zwitser. Zwitser, Zwitser, ja. ja. Nee, hij heeft het gelezen en hij zag dat het goed was. Oké okay dan. Nou goed. Trojka. Die Nida Lida. Friedrich, ik eh, je niet Waarom ja, heb je dat Lawatch? Heb je ja, heet... hoe dat vandaan? Mijn moeder heet zo. Oh, wat echt. Oh, wat grappig. Ik dacht, oh, je je dacht, je dacht ik dat je het verzonnen had. Nee, man. Lawatch. Want je heet echt Van Dornink. En dan zo heet ja, je van je pa dan. Van Durnink, Van Durnink. Ja. Goede familie? Een ja, goede familie, ja. Ja, toen wel nog. Ja, <laughs> Sonach ihr noch echte schwarze Schatten, oh ja, mini Schatten. Aarnd mit der Troi, durch den winterlichen Wald, es weht um minus -30 Grad und es ist ziemlich kalt. Die Fährerufen knirschen in em frischen weißen Schnee. Am Abend in Sibirien, kein Löwe in der Nähe. Reisen mit den Kindern, sind sie sind mutig und nicht bang. Doch stets im selben Wald, wo ich gerade sang, ein schattenreiches und unübersichtliches Gebiet, wo man sich richtig freut, dass man dort keine Löwen sieht. Die Reise geht nach Omsk, aber der Weg dorthin ist lang. Darum verbringen wir die Zeit mit festlichem Gesang. Inzwischen rührt sich etwas in dem düsteren Hintergrund. erscheint scheint wie schwarz und zahlreich und wahrscheinlich ungesund. Sie sind zwar noch weit weg von uns, ich kann sie aber sehen. Es ist eine ganze Masse und sehr wittgeschwind gehen. Indem sie uns verfolgen, kommen sie in unsere Nähe. Was nachteilig sein kann für eine Familie auf Tournee. Seht, dass die Viecher sehr gut auf den Beinen sind. Sie haben jedes Pferd davon und sind uns schlecht gesinnt. Sie haben große Zähne, ja, das kann man deutlich sehen. Es sind wahrscheinlich Wölfe und bösartig außerdem. Obwohl die Lage ernst ist, halte ich den Kopf noch kühl. Das Singen alter Schlager lindert unser Angstgefühl. Aus voller Kehle singen wir in bester Harmonie. Der Wolf im Durchschnitt aber achtet nicht auf Melodie. Es sind doch hundert uns durch dieses trübe Land. Ein Glück, dass wir grad frische Pferde hatten, eingespannt. Die Meute hat uns eingeholt und bald ist es zu spät. Der Wolf beachtet nämlich eine strenge Fleischdiät. Wir singen tapfer weiter mit einem fröhlichen Gesicht. Doch muss etwas geschehen im Marmor, Stein und Eisen bricht. Ich konsultiere, ohne aufzufallen, meine Frau. Denn einer von uns muss dran glauben, aber wer genau... Igor ist denn sein? Oh nein, weil Igor geil gespielt. Natasch, mein, sie ist so klug, obwohl sie etwas schielt. Und Sonja denn? Nein, Sonja nicht, denn sie singt so beseelt. So wurde schließlich dann der kleine Piotr auserwählt. Mit väterlichem Griff nimmt ich das Bübchen bei der Hand. Es klingt, wenn es herausfliegt, doch ein Girl dissonant. Die Wölfe konzentrieren sich auf diese Speis zuerst. Die Junge kommt bald wieder und nach 84 wärst. Dafür, dass Piotr so gut schmeckt, ist unsere Achtung groß Und hoffentlich sind wir also die Wölfe endlich los So jagen wir nun weiter wie in einem schlimmen Traum Es ist was Weihnachten, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum Wie schnell ist man schon wieder los, was man erst gerade gewann Denn wieder sind die Wölfe da und jetzt ist Sonja dran Sie ist so heiter und so schön, ich lass sie ungern gehen Jetzt 68 wär's doch und wie eins Lilly Marlene alles ist für ein paar Eltern unerträglich schwer. Und weder sind die Wölfe da, es sind sogar noch mehr. Ach, armer Igor Nimo, komponierst du schöne Songs. Noch 52 wärst du 99, Luftballons. Ballons. Seit Igor uns verließ, haben wir doch endlich wieder Ruhm. Die Wölfe aber bitten um ein neues Rendezvous. Der Tore, Schreiner Tascha, geht uns durch uns wieder hin. Noch 36 wärst du in einen Koffer in Berlin. Wir sind zu zweit noch übrig und wir singen ein Duett. Mit einem bisschen Glück erreichen wir noch unser Bett. Es tut mir leid, die Wölfe wollen sie noch als Dessert. Noch 22 Vers und die Gitarre und das Meer. Ich singe etwas lustiger, denn Oms kommt jetzt in Sicht. Ich springe voller Freude und verliere mein Gleitgesicht. Indem die Wölfe mich verschlingen, tu ich mir recht leid. Denn Oms ist eine schöne Stadt doch gerade etwas zu weit.